CIA-Rusland wil zaterdag demonstreren tegen de verkiezingsuitslag die Poetins partij een krappe meerderheid in het parlement opleverde. Het weer, bewolkt en vooral het noorden en westen hebben de komende uren te maken hebben met regen. In het zuidoosten is het bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. De van de ANWB. Er staan files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 7 kilometer. Er zitten gaten in de weg, daarom zijn er twee rijstroken dicht. En dat gaat nog wel even duren. En zolang kan verkeer richting Utrecht bij de omrijden vanaf knooppunt Empel. Over de A59 en de A27. Na een ongeluk op de A5 van Haarlem naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft.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 You. Yeah, I'm looking at you. What Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just, just Cause we're here tonight Or me and you put on a stage show And the mall kids ask how that chain glow Point to her, they say, wow, it's the same glow Point to me, I say, yeah, it's the same dough We the same type, you my air light yeah. You had me sleeping in the same bed, ain't I? You'll ride with me, you deserving the best Take a few shots, let it burn in your chest We could ride down, pumping nerd in the deck Funny how a few words turned into sex Played number three, yo. joint called brain my took a hand, made me swerve in the lane The name malicious, and I burn every track Clips in J. Timberlake, now how heavy is that? Make me fly.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 Is weer winter. En ook dit jaar is de winterse 50 er weer. De hitlijst met de allergrootste winterrits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. Winter in America is cold winter. Ga nu naar winterse50.nl. Breng je stem uit. Maak kans op een reis naar Tsjechië en luister rond Kerstmis naar de winterse taarten. Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. ZFM Text TV op kanaal 45. 45.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 We'll be like a pro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 Ik denk dat ik geen gevoelens heb, voilà. terwijl ik nu alleen maar denk aan, ah, wat zij is hier om de wereld, zeg maar wat.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 De Fransen plaatsten zich gisteravond op doelsaldo ten koste van Ajax voor de knock-outfase van de Champions League. In Zagreb wonnen de Fransen met 7-1 na een ruststand van 1-1. Bij dergelijke bijzondere uitslagen is een onderzoek gebruikelijk. Vanmiddag wordt al, al resultaat verwacht. Na afloop van het duel werden er aan diverse kranten vraagtekens gezet bij de uitslag. Een knipoog van een Zagreb-verdediger naar Lyon-aanvaller Gomis leidde op internet tot verdachtmakingen over omkoping. Ajax bekijkt nog of er in deze zaak stappen mogelijk zijn. De helft van de Nederlandse jongeren wil uitblinken op school en zet zich af tegen de zesjescultuur. De andere helft vindt uitblinken die belangrijk. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 1300 jongeren in opdracht van het platform Beta Techniek. De onderzoekers onderscheiden vier type leerlingen, berustende volgers, gemaksgerichte levensgenieters, zelfbewuste generalisten en statusgerichte toekomstplanners. De uitblinkers zeggen zich vooral te spiegelen aan succesvolle mensen in het bedrijfsleven. Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlandse toptalenten internationaal gezien relatief laag scoren en steeds verder achterop raken. Het platform Beta Techniek is opgericht om excellente prestaties in het onderwijs te stimuleren.